9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vanaf de vliegbasis Leeuwarden vertrekken vanmiddag 6 F-16's naar het Middellandse zeegebied voor de missie bij Libië. Ze worden gestationeerd op Sardinië. Vanochtend zijn tientallen militairen van Leeuwarden op weg gegaan naar Sardinië. Ze reizen via de vliegbasis Eindhoven. Gisteren ging de meerderheid van de Tweede Kamer akkoord met de missie. Alleen gedoogpartner PVV en de SP en de Partij voor de Dieren stemden tegen.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 Drie technici in de kerncentrale in Fukushima zijn gewond geraakt... doordat ze aan een te hoge dosis radioactiviteit hadden blootgestaan. Twee van hen hebben brandwonden op hun benen en zijn naar een ziekenhuis gebracht. De maximale dosis straling die de technici in de centrale mogen hebben... is 150 millisievert, maar in reactor 1 van de centrale... was 170 tot 180 millisievert gemeten. De technici waren bezig met het leggen van elektriciteitskabels.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 Jongeren kunnen net zo makkelijk alcohol kopen als frisdrank. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Aan jongeren onder de 16 mag geen alcohol worden verkocht. En bij twijfel moet een winkelier om een legitimatiebewijs vragen. Maar jongeren die alcohol willen kopen slagen daar bijna altijd in. Ze gaan het vaakst naar supermarkten. In de meeste gevallen wordt daar niet om een legitimatiebewijs gevraagd. De onderzoekers constateren dat de campagnes van de winkeliers... tegen alcohol onder de 16 geen enkel effect hebben gehad. Het weer nog in het noorden Wolkenvelden, verder veel zon. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 17 in Limburg. Morgen meer bewolking en wat frisser. AWB verkeersinformatie Het is een normale donderdagochtendspits. Er zat in totaal 150 kilometer file. De meeste vertraging heeft de verkeer op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar zat verzoek de Woude 7 kilometer. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag zat verzoek de Meer en file van 5 kilometer. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg... tussen Knopend Baterdorp en Moergestel... zeven kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Zo, bijna klaar. Mooi, Henk. Oké, okay, Paul, wil jij een koeriertje? Dan heeft de klant morgen die bedrijfsvideo nog.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Een Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Straks nog één keer naar vliegbasis Leeuwarden... waar de piloten staan te trappelen voor hun vertrek voor de missie naar Libië. Maar eerst naar de herverdeling van de schaarste. Zoals de politieverbond het zojuist bij ons noemde. En we hebben nog meer kwalificaties die worden gegeven aan de herverdeling van de politiebudgetten. Want daar hebben we het over. Die minister opstelt van Veiligheid en Justitie gaat doorvoeren. Herverdelen van de armoede. Een sigaar uit eigen doos. Vier grote korpsen krijgen minder geld. En dat geld gaat dan naar 21 andere korpsen. Vooral buiten de Randstad. Oppositie in de Tweede Kamer is kritisch. Evenals de politiebonden. We gaan er nu over praten met de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En de burgemeester van Almere, Annemarie Jorgertsma. Goedemorgen. Ja. Maar u praat niet met mij als voorzitter van de VNG. Nee, dat dacht die, wel. In die positie, nee, in die positie ga ik absoluut geen meningen geven. Dan noem het maar als burgemeester van Almere. Burgemeester Almere en korpsbeheerder van Flevoland. Precies, een korpsbeheerder in een randstad, die rol natuurlijk wel. Dan willen wij eerst maar eens weten of u al weet, want u zit nog wel in de Randstad denk ik, maar ja. bent niet een van de grote steden, wel een groot groeiende stad. Krijgt u erbij of gaat er wat af? Nou, Almere is een grote stad. Um, uh, en die ligt binnen Flevoland. En overigens ligt er ook nog Lelystad. Uh, gezamenlijk hebben wij bijna 300.000 inwoners. E Daar mag je toch wel van grote steden spreken. Ja. Uh, en wij groeien sterk. Zijn overigens de afgelopen jaren ook steeds gegroeid. Maar in die tijd nooit agenten bijgekregen. Uh, en wij gaan de komende jaren er, uh, in de komende vier jaar, er met 120 agenten al vooruit. Uh, en dat zijn geen grote aantallen in mijn ogen. Maar uh, ja. Want als wij werkelijk op het objectieve verdeelsysteem in zouden steken, zouden we veel meer moeten krijgen. Nee. En dat is natuurlijk altijd het lastige bij verdeling, uh, dat er altijd mensen zijn die moeten bloeden en mensen die eraan winnen. Overigens, binnen de randstad krijgt ook Utrecht meer agenten, dus het is ook niet zo dat alle grote steden erop achteruit gaan. Nee. En het land erop vooruit gaat. Uh, ik mag wijzen dat steden als Enschede en Hengelo, uh, als Apeldoorn uh, in het zuiden van het land... Er zijn, liggen ook steden. We moeten opletten dat we nou niet net doen alsof het nu een verschuiving is van stad naar platteland alleen. Maar er wordt wel wat meer rekening gehouden met een aantal objectieve gegevens. Spreekt u nou als burgemeester van Almere of als VVD-burgemeester? Nee, als burgemeester van Almere, burgemeester van Flevoland en als korstbeheerder. Okay, we hebben er als ja. korstbeheerders uitgebreid over gesproken. Ja, en niemand is gelukkig, maar dat is altijd het lastige bij een verdeling. Mm -hmm. uh, ik had natuurlijk het liefst in één klap alles wat ik eigenlijk moet krijgen erbij gehad. Maar ik weet ook dat als ik vraag, dat dan anderen er enorm veel op achteruit gaan. En ja. je moet dan proberen een soort redelijkheid te vinden. Nou, de, er is een stuurgroep gevormd vanuit het Korpsbeheerdersberaad destijds. Uh, die hadden een voorstel wat iets verder ging dan wat de minister nu voorstelt in de herverdeling. Dus tanden knarsend. Uh, heb ik de neiging om te zeggen, ik kan er meer leven. dat geldt voor mijn regio specifiek... dat wij nog wel even heel kritisch gaan kijken hoe het nu in de toekomst gaat. Want als het nu weer tien jaar duurt voordat er opnieuw een beslissing wordt genomen... dan gaan wij weer... Heel veel achterop. Ja, begrijp ik. Maar we moeten ook eventjes naar bijvoorbeeld Gerrit van der Kamp van de politievakmond, ACP. Die zegt, volgens ja. mij wel terecht. Er worden steeds meer taken doorgeschoven naar de politie. En hij heeft dat dan ook over steden zoals Amsterdam en Den Haag. Waar bijvoorbeeld veel politie nodig is bij evenementen. Hij zegt, dat kan ja. niet meer. Dat, dat gaat gewoon niet. De capaciteit is, is, ja. is, heeft zijn, heeft zijn toppunt bereikt. Maar ook, ook, ook daar vind ik eerlijk gezegd dat uh, uh, Den Haag en Amsterdam. wordt ontzettend veel rekening mee gehouden met het feit dat die dingen daar gebeuren. Uh, mag ik erop wijzen dat in een stad als Amsterdam het aantal genten per hoofd van de bevolking twee à drie keer zo hoog is dan in andere steden. Uh -huh. uh, en dat is waarschijnlijk terecht voor een flink deel. Omdat daar ook grote problemen zijn. Uh, en veel evenementen zijn. En uh, zich nogal wat dingen concentreren. Maar we moeten nu niet de moed op zijn kop zetten dat, dat om die reden het nu dus allemaal anders moet. Uh -huh. Ik ben het wel eens met Van der Kamp dat elke keer als er een nieuwe taak naar de politie gaat... Uh, dat dan gekeken moet worden, uh, wat doe je dan even niet meer? En we weten dat er nog een enorm handhavingstekort is. Uh, dat is gewoon. Tegelijkertijd ja, is het ook een beetje om te zeggen: van als in heel Nederland de bezuinigingen neerslaan. En gelukkig op de politie niet wordt bezuinigd, want dat was natuurlijk, uh, ook nog, had ik nog makkelijker gekund. Ja. Uh, dan hadden we helemaal met ellende gezeten. Ik had maar, natuurlijk ook graag gehad dat er meer politieagenten bij waren gekomen. Maar u, u, zegt, niets, ja. niets voor maar u zegt mevrouw Jongers, maar er is niemand gelukkig mee. Als ik goed luister, dan hoor ik u toch tandenknarsen. U zei het net zelf ook al. Moet ja. je dat dan wel doen? Moet je dan niet ja, eerst de efficiëntieslag afwachten? De nationale nee. politieinstelling nee, afwachten? Echt niet, want we zitten al veel en veel te lang te wachten op uh, de nieuwe verdeling. En vooral voor de korpsen die uh, een grote achterstand hebben opgelopen. En die dus al veel langer hadden moeten groeien, maar maar steeds niet groeien. Ja, daar kan je toch niet van verlangen dat die zeggen van nou gaan we nog even zitten wachten. Terwijl korpsen die echt op basis van objectieve gegevens ruimte hebben om enigszins te krimpen. En het gaat heel beperkt, hè? Want het gaat met anderhalf procent per jaar. Mm. Ja, sorry hoor. Dat is, daar kan je niet van zeggen dat dat nou zo ontzettend radicaal is. Maar vindt u ook, mevrouw Joris, maar als je kijkt naar steden zoals bijvoorbeeld Den Haag en Amsterdam, eh, dat zoals Gerrit van den Kamp van de Vakbond zegt, dat die evenementen toch ja, wat minder moeten, minder zullen maar moeten, maar dan moet nou, je ergens toch wat vandaan halen. die evenementen zijn in alle steden. Laten we nou toch niet zeggen dat alleen in Amsterdam en Den Haag... Dus Amsterdam moet niet zeuren, zegt u eigenlijk. Ook in, u ook in Utrecht, ook in Almere, ook in Apeldoorn, okay. ook in Enschede, ook in Groningen. Duidelijk, André uh, Jorisma, uh, burgemeester van Almere... en voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten. We maken er maar even een aan. Dank u nee. wel. ik praat niet over <laughs> van de nee. Vereniging van de Nederlandse Ja, bedankt. Bedankt. Bedankt. bedankt. Tien over negen is het. Uh, Nederland is er uh, trouwens veel ophef over ook een andere zaak. De bijdrage aan het Europese noodfonds. Vandaag gaan de Europese regeringsleiders waarschijnlijk het groene licht geven voor dit fonds, waar 500 miljard euro in komt. Nederland moet daaraan zo'n 40 miljard euro bijdragen. Het fonds is bedoeld voor eurolanden die in grote financiële nood komen en daardoor de euro in gevaar brengen. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Uh, Joris, nou de eerste gegadigde is er al gelijk Portugal. Gisteravond viel daar de regering die met ingrijpende bezuinigingsvoorstellen kwam, maar daar zijn ze niet mee weggekomen. En dus kan Portugal gelijk aankloppen. Komt dat even goed uit? Inderdaad, de Portugese premier Socrates die komt hier meteen goed binnen vanmiddag. Die heeft hier een, een paar weken geleden nog beloofd dat hij echt gaat bezuinigen. Dat Portugal echt zijn best gaat doen om het begrotingstekort op orde te krijgen. Zodat het niet langer de zwakke plek van de eurozone zou zijn. En nou ja, vandaag mag je uitleggen dat dat allemaal niet gaat lukken. Eh, nou ja, heel pijnlijk natuurlijk. Ook jammer. Misschien ook zelfs wel gevaarlijk voor de eurozone. Eh, maar toch zullen we, zullen we, nou ja, zal er hier geen paniek uitbreken natuurlijk. De rangen zullen worden gesloten. Ongetwijfeld zal er gezegd worden. Geen nood, want we hebben een spiksplinternieuw eurofonds. Uh, en dat kan voorkomen dat dit zo'n één probleem in Portugal niet meteen overslaat naar de hele eurozone. Met een no nieuw noodfonds is de, is de euro sterker dan ooit. Dat soort ja, hier de boodschap. Maar gegeven. dat klinkt wel heel gemakkelijk, uh, Joris. Dan gaat iedereen aankloppen. Moet, moet Portugal niet nog even wat doen? K wat, wat kan Europa nog doen? Trouwens, nou, Europa kan heel dat... veel. Europa kan heel veel, vooral omdat Portugal eigenlijk helemaal geen keuze meer heeft. Ze moeten de komende maanden moeten ze 10 miljard euro hegfinancieren. Dus ze moeten 10 miljard euro gaan lenen. Nou ja, banken en private investeerders die gaan dat Portugal niet meer, lezen, niet meer lenen. Alleen tegen bizar hoge rentes, dat is geen oplossing. Dus Portugal moet wel aankloppen bij het Internationaal Monetair Fonds... en bij de Europese Unie... Eh, en die gaan, nou ja, dat, dat, is, dat klinkt een noodfonds, steunfonds wordt af en toe gezegd, maar dat is wat te optimistisch. Want het is, nou ja, naast, een, naast dat je geld krijgt moet je ook heel veel, uh, nou is het een paardenmiddel, word je, worden allerlei maatregelen worden er opgelegd door dat IMF. En zal Portugal dus verplicht moeten gaan hervormen. Dus de maatregelen die nu niet door het parlement kwamen, omdat er geen politieke steun voor is, die worden straks opgelegd. door ja, Europa, okay. die pensioenleeftijd zal omhoog moeten uh, privatisering, dat gaat er allemaal nog aankomen voor Portugal. Ja, dat betekent dat de Europese Unie daar meer invloed gaat krijgen... op de begrotingen van de individuele landen. Die moeten dan op hun beurt ook nog eens flink gaan starten in dat fonds. Gaat het er wel komen? Mm -hmm. Ja, het gaat er komen. De ministers van Financiën zijn afgelopen maandag al akkoord gegaan... Uh, iedereen zegt ook, het is heel belangrijk als signaal naar de markt toe, dat we hier in Brussel een enorme zak geld neerzetten. zodat uh, die euro kosten wat kost, behouden zal, uh, behouden zal blijven. Uh, maar ja, er is natuurlijk wel heel veel uh, gemorgen. Omdat nu wel duidelijk wordt dat je wel dat Brussel ook steeds meer macht krijgt. Nee? Gisteren in de Tweede Kamer ging het daar ook over: geven we niet te veel. ...macht aan uh, Brussel. Er is vandaag ook in Brussel tijdens die top een enorme vakbondsdemonstratie. 30.000 mensen gaan hier naar Brussel komen. De, de stad is al nu al onbereikbaar. Uh, het is toch maar de vraag of de regeringsleiders er kunnen komen überhaupt. Uh, maar dat de, die vakbonden zijn ook kwaad. Die zeggen uh, wat we nu in heel veel landen via een sociaal overlegmodel doen overleg, zoals in Nederland het poldermodel over de pensioenleeftijd... over de loonstijgingen, dat dat straks een dictaat uit Brussel gaat worden. Dat we nu hier vandaag afspreken dat er keiharde voorwaarden komen... om de euro te verdedigen en dat dat betekent dat de vakbonden... straks buitenspel staan. Ja. Dus nou ja, het is meer macht voor, voor Brussel en een enorme zak geld voor Brussel. Volgens velen onvermijdelijk, maar ja, dat is wel uh, onmiskenbaar natuurlijk. En dus wordt het vandaag waarschijnlijk, hoogstwaarschijnlijk... waarschijnlijk zeker besloten in Brussel. Joris van vocht de Eurotop vandaag. Daar zijn de ogen gericht. Maar ook op Libië, op vliegbasis Leeuwarden... kijken ze naar Sardinië. Dat is de uitvalsbasis voor de Nederlandse F-16's. Gaat u zo meer over horen, want we zijn op de vliegbasis Leeuwarden. Eerst naar Edwin Gerritsen. Hoe is het op de weg nu, Edwin? Ja, de files worden korter. Er staat nog 120 kilometer file. De langste files staan op de A12, Utrecht richting Den Haag... voor meer 7 kilometer. Dat heeft ook te maken met de wegwerkzaamheden... Op de a 50 Eindhoven richting Tilburg is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopend Batendorp en Moergestel Zeven 7 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En er is vertraging bij de spoorwegen. Treinreizigers hebben tussen Rotterdam en Dordrecht meer dan een uur vertraging. Er ligt wat op het spoor en daarom rijden er geen treinen. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Van de ene top naar de andere. In Londen is volgende week dinsdag een internationale top. Een bijeenkomst over Libië. Aantal ministers van Buitenlandse Zaken gaan daar praten... over de voortgang van de militaire interventie. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, um, Cameron dacht wat Sarkozy kan, kan ik ook? Ja, initiatief van de Britten. Nadat er al eerder natuurlijk dus overleg was in Parijs afgelopen zaterdag. Nu was het de beurt aan de Britten om de gastheer te spelen voor zo'n internationale overlegronde. Al is de groep uh, die Londen, dinsdag in Londen bijeenkomt uh, vele malen groter dan in Parijs. In Parijs ging het specifiek over de uitvoering van. VN-resolutie 1973 in Londen gaat het over veel meer zaken. En daarom hebben de Britten ook tal van landen uit de Arabische wereld... de Afrikaanse Unie uitgenodigd... samen met de vertegenwoordigers van landen... die op dit moment deelnemen aan de militaire operatie in Libië. En wat heeft Cameron met dit initiatief voor ogen? Drie doelen staat de Britten voor ogen. Eén, uh, uitleg hoe de militaire operatie in Libië vordert. Een laatste stand van zaken dus eigenlijk. Uh, twee, er wordt gesproken over humanitaire hulp. Uh, wat kan de internationale gemeenschap meer doen om de burgers van Libië te helpen... En drie, en dat is waarschijnlijk het belangrijkste punt... Ja, wie gaat het bevel overnemen van de Amerikanen? Daar wordt nu al dagen moeizaam over onderhandeld. Uh, Washington wil graag de leiding binnen een paar dagen overdragen. Maar ja, wie gaat dat doen? Dat is de vraag. En de bedoeling is dat de, uh, de conferentie een antwoord gaat geven op die vraag. Mm, maar is het dan al niet duidelijk of de NAVO dat gaat doen? En met andere woorden, rijdt Cameron de NAVO niet in de wielen met zo'n top? Nou ja, dit overleg is... Het onderdeel van datzelfde ingewikkelde diplomatieke schaakspel rond Libië. Dat de NAVO de militaire operatie gaat leiden, is natuurlijk een optie. Maar ja, dat staat weer op verzet van landen. Als Turkije. Alle NAVO-leden moeten instemmen met een door de NAVO geleide interventie. En op dit moment ziet het er niet naar uit dat dat gaat lukken, omdat Turkije dus bijvoorbeeld zo dwars ligt. Dus kijken landen zoals Frankrijk, Groot-Brittannië en Amerika nu naar alternatieven. Zijn ook natuurlijk heel erg bewust van hoe fragiel hun coalitie is. De actie in Libië ja, ligt nogal gevoelig in de Arabische wereld. De Arabische Liga is op dit moment nog voor de interventie. Maar ja, is dat ook nog zo? als de NAVO straks het voortouw gaat nemen. Er ligt nu een, een compromisvoorstel van de Fransen en Britten op tafel. Dat, ja, dat zou dan betekenen dat de politieke leiding niet in handen komt van de NAVO... maar in handen van een groep landen waartoe ook eh, niet-NAVO-leden boren. Maar dat de NAVO dan wel militair een leidinggevende functie heeft. Ja, en de Britten hopen dat ze hier eh, dinsdag dan uitkomen uit, dit, ja, moeilijke, moeilijke, uit deze moeilijke kwestie. Correspondent Arjen van der Horst over die coalitietop... over de missie voor Libië in Londen volgende week dinsdag dus. Ondertussen gaat een militaire operatie tegen Libië vandaag de zesde dag in. En het is duidelijk dat de internationale gemeenschap worstelt met die missie. Wat is het einddoel? Het verjagen van Gaddafi? En welk land moet nou de leiding nemen? U hoorde het net. Er wordt volop over gediscussieerd. Allemaal vragen. Maar voor één groep zijn al die discussies en die vragen bijzaak. Het gaat om de nabestaanden van de 270 slachtoffers van die aanslag op een vliegtuig boven het Schotse Lockerbie. Een aanslag die gepleegd is in opdracht van Gaddafi. Correspondent Ron Linker sprak met Stephanie Bernstein, een van de achterblijvers.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 Dat ze hun lot niet zullen ontlopen. Maar toen hij de zogenaamde statement. dat er een ceasefire was. zijn handen waren shaking. Dit was verhaal. En ik dacht goed. Ik hoop dat zijn handen continu. shaken. En ik hoop dat hij is vrede. Ik hoop dat hij weet. de kinderfeer. dat de mensen. die hij voor veel, veel jaren. heeft. Dat was Stephanie Bernstein. Een van de nabestaanden. van die aanslag. boven het Schotse Lockerbie. Correspondent Ron Winker sprak met haar. Mark Robin Visser vocht vanochtend een proef met enkelbanden van de reclassering. En Mark Robin, eerder overwoog je nog om zelf met zo'n enkelband... ook maar eens even onder elektronisch toezicht te gaan staan. Hoe denk je daar nu over? Ja. Nou, ik dacht vanmorgen inderdaad, goh, leuk, laten we dat eens gaan proberen. Maar nu ik hier zo lekker in het Utrechtse zonnetje... in vrijheid over het vrouwenjustitiaplein loop, denk ik van nou... Laat maar zitten eigenlijk. Ja is toch wel heel ingrijpend en dat begrijp ik ook van Johan Bak, of plaatsvervangend hoofdofficier van Justitie. Die loopt er al bijna een week mee en die is het goed zat. Ja, dat kan wel zeggen. Ja. Het, het lijkt allemaal prachtig, de zon schijnt, maar ik voel me toch gekluisterd. Ja, dit is een proef. Een advocaat en nog andere betrokkenen die, die met zo'n band rondlopen gewoon eens om te kijken hoe dat is. Uh, waarschijnlijk mogelijk wordt in de toekomst die band vaak toegepast. Het is nu gewoon technisch mogelijk, even voor de duidelijkheid. Het wordt niet als straf aanzien. Gezet, hè? Nee, het is een ondersteuning van uh, een door de rechter opgelegde reclasseringstoezicht. Met allemaal voorwaarden die daar aangesteld kunnen worden. En daar kan dit bandje heel erg goed bij helpen. Ja. Nou, we lopen nu met uw bandje. Uh, we gaan nu langzaam het plein af. Tot hoe ver mag u eigenlijk? Ja, dat weet ik niet precies. Dat is altijd afwachten. Dat is ook het vervelende. Uh, maar ik denk dat het een meter of honderd moet zijn. En uh, dan gaat het ding wel af, denk ik. Ja, dat denkt u. Ja, u dacht gisteravond toen u stiekem naar de supermarkt ging... dat het niet opgemerkt zou worden. Maar dat werd ook geregistreerd. Het, ja. is wel, het werkt wel heel precies, hè? Het werkt heel precies. Ik kreeg al uh, een meter of tien buiten mijn huis... kreeg ik al de eerste waarschuwing gisteravond. Van ga terug. Dat deed ik niet. Want ik wilde toch echt iets halen in de supermarkt. En vervolgens ging die in de volle Ging die, ging die af en werd ik ook direct gebeld. Nou zijn er vast mensen die denken, god die gps techniek die bestaat toch al lang. Waarom moet er nou nog een proef met zo'n enkelband gedaan worden? Waarom wordt dat nou al lang niet toegepast? Ja, het heeft te maken denk ik met de techniek die hier vervolmaakt wordt. Het is een hele precieze techniek die, die, die ze kunnen gebruiken. En vandaar dat ze nu kijken van werkt het ook zoals we bedoeld hebben. Ja. Nou u piept nog niet hè? We lopen gewoon door, hoor. We gaan er vandoor. Zullen we naar Parijs gaan? Ja, dan dat halen we niet. Nee, echt niet. Deze weg is in ieder geval, weet ik, een weg waar ik niet over mag. Dus als er nu... Maar als u nou gewoon in een auto zou stappen en met 160 naar de grens zou rijden, dan zien ze waar ik rij. Dus ze kunnen exact mijn locatie achterhalen. Nee, ja, nou, toch, hij doet het. In overtreding. We zijn nog lang niet in Parijs. Nee, ga terug. Ga terug, zegt hij. Zullen we maar teruggaan dan? Ja. Dit wordt niks met zo'n enkelband. Ik bedoel, je hebt geen schijn van kans. Het is ook echt een inbreuk op je privacy, hè? Dus in die zin, het, het wordt niet als, als straf ingezet, maar het is eigenlijk toch ook een beetje een soort straf. Ah, het heeft elementen in zich van, uh, van controle, van strenge controle. En dat, ja, dat kun je zeker als straf ervaren. Houdt hij nou ook op met piepen, of wordt het alleen maar... Uh... Ja, ja oh. eindelijk. Ja, u kunt op een knopje, maar ik denk niet dat, dat iedereen dat, ja, dat stopt. Kan nu, ik ben nu terug ook in het gebied. Hè, dus oh, ik ja. denk dat hij ophoudt omdat ik nu terug in het gebied ben. Ik ben eigenlijk terug in, uh, op de locatie waar ik hoort te zijn. Nou, Lara Marcel, we zijn weer terug waar we horen te zijn. Zijn jullie daar blij mee? Ik bel de reviseerhampton aan nu. <laughs> nou, dat was hem. Marco B. Visser, ja? geen enkel band ja. voor hem. En zo'n enkel band is toch een behoorlijke belasting. proef Loopt nog even door in Utrecht.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 Er dus ook nog Nederlandse F-16's bij. En al die militaire acties tegen Libië leveren al zoveel interessant vliegverkeer op. Typhoons, F-16's die er al rondvliegen, vliegen, AWACS, e er is van alles in de lucht. En het vliegt vanaf luchtmachtbasis in heel Europa. Groep vliegtuigspotters probeert 24 uur per dag al dat militaire luchtverkeer te ontcijferen. Verslaggever Martijn van der Zanden luistert mee.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 Dus reken maar uit. Wat is het nut nu bijvoorbeeld in Libië? Wat, wat is het nut dat er meegeluisterd kan worden? Nou, het nut, het nut vooral voor mij als journalist bijvoorbeeld, en voor mijn collega's hier bij de Wereldomroep... is dat we kunnen zien wat voor soort vliegtuigen er voor de kust van Libië hangen. Er vliegt de EOX rond, zo'n radartoestel. Er vliegt een elektronische inlichtingentoestel rond. Er vliegt zo'n omroepstation eh, rond. Dan krijg je toch een beetje een beeld van, van wat er zo gebeurt. Gof. If you je be attacked en immediately. toestellen Libië binnenvliegen zetten ze alle apparatuur op uh, scremloep. Dus uh, niet meer te verstaan. Dus, bijvoorbeeld straaljagers, F-16's van ons die daar straks zijn, die kun je dan niet meer volgen. Nee, dan hoor je hoort een raar soort geruis. En dat is dan, uh, in feite zit daar een stem achter, maar dat is, dat is totaal versleuteld. Maar boven de Middellandse Zee moeten ze in klare taal spreken. Al was men aan te voorkomen dat een chartertoestel vol met toeristen... op weg naar de Canarische eilanden op een militair vliegtuig uh, botst. Dat wil je niet hebben natuurlijk.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 En je kan er naar luisteren. Uh, tot zover het NOS Radio 1 journaal voor deze ochtend. Morgen zijn Marcel en ik teweer rond zes. Ik hoop u ook. Uh, nu de collega's van de KRO. Sven, goedemorgen. Dag Lara, goedemorgen. De samenwerkende oude organisaties trekken zometeen aan de bel. Want mensen die langdurige hulp nodig hebben uit de AWBZ... worden onvoldoende geholpen door de gemeente. Die hebben de taak erbij gekregen en sinds dit kabinet is aangetreden... maar hebben te weinig deskundigheid in huis. Zo blijkt en mantelzorg. Werkt ook niet zoals gepland. En op de avond voor de Japanse aardbeving en tsunami, die die kerncentrales daar in grote problemen brachten. Leg de onderzoekers van het RIVM de laatste hand aan een rapport... over de vraag of Nederland voldoende is voorbereid op een kernramp. Antwoord is kort en krachtig, nee. En aardwetenschappers willen het diepste gat ooit boren... dwars door de aardkorst eh, heen tot in de aardmantel... om ons meer te leren over aardbevingen en vulkanisme. Nou, dat en meer zo meteen. In Goedemorgen Nederland is nu het nieuws. Het is half tien, tenslotte, naast mij Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Nederlandse F-16's vertrekken vanmiddag van Leeuwarden naar Sardinië. Daar werken ze mee aan de handhaving van het wapenembargo tegen Libië. De betrokken militairen reizen via de vliegbasis Eindhoven. En ook een tankvliegtuig en de mijnenjager Haarlem doen mee aan de missie. Gisteren stemde de meerderheid van de Kamer in met die Libië-missie. Drie technici hebben in de kerncentrale Fukushima een te hoge dosis straling opgelopen. Twee van hen liggen met brandwonden aan hun benen in het ziekenhuis. Japanse autofabrikant Toyota hervat de productie twee weken na de natuurramp. Er is een achterstand ontstaan van 140.000 auto's. Politiekorpsen Amsterdam, Amsterdam, Haaglanden, Kennemerland en Goirle-Vechtstreek krijgen de komende jaren minder geld. 21 andere korpsen krijgen er juist geld bij. Dat blijkt uit een nieuwe verdeling van minister Opstelten. En ondanks allerlei campagnes kunnen jongeren onder de 16 nog altijd makkelijk alcohol kopen. In supermarkten wordt weinig gecontroleerd, blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB verkeersinformatie Er staan nog 100 kilometer file. De meeste vertraging heet verkeer op de A6 van Lelystad naar Muiden... voor knooppunt Muidenberg staat een file van 6 kilometer. De A9 Alkmaar richting Amstelveen voor knooppunt Draasdorp 7. De A12 Utrecht-Den Haag voor Soetermeer Centrum 6 kilometer. De A15 Rotterdam-Gorkum voor Sliedrecht 3 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat tussen Batendorp en Moergestel... 6 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij...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 Sven Kokkelman. Later, AWBZ is een poosje met rust. Dringende oproep van de oudere organisaties. Turkije zit in zijn maag met de acties tegen Libië. Nederland is niet goed voorbereid op een nucleaire ramp, zegt het RIVM. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is twee, bijna drie minuten over half tien. Dit is Cairo. Goedemorgen, Nederland. Roy Herkens is er vanochtend in tuil. 300 Nederlanders hebben een appelallergie. Maar dan zou je een nieuw appelras kunnen. Een zon snoepen. Iets met gezond snoepen. Straks meer reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen goedemorgennederland.nl Laat de AWBZ, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, eens vijf jaar met rust. De nieuwe maatregelen stapelen zich op, terwijl patiënt en gemeente daar niet op zijn voorbereid. Zegt Wim van Minnen, die is directeur van de Centrale Samenwerkende ouderenorganisaties. Meneer van Minnen, goedemorgen. Goedemorgen meneer Kokkeman. Wat is precies het probleem? Er zijn de afgelopen tijd een aantal uh, maatregelen genomen in de uitvoering van de AWBZ. Een beperking van wat je uit de AWBZ gefinancierd kunt krijgen. En wij hebben met een heleboel cliënten en organisaties in de gaten gehouden hoe werkt dat nu uit. En we constateren dat er toch een, uh, echt vervelende negatieve effecten het gevolg zijn van die bezuinigingen. Zoals? Uh, in 2009 is besloten om uh, mensen minder makkelijk begeleiding uit de AWBZ te kunnen laten krijgen. Wat is dat? Mensen die hun leven niet goed op orde kunnen houden. Die wat structuur aangebracht moeten krijgen. Die, uh, mensen met een verstandelijke beperking. Of mensen die een psychiatrisch probleem hebben. Of ouderen die de grip op het leven verliezen. Die hebben wat coaching, begeleiding nodig om de boel goed op structuur te houden. Ja. Dat is uh, uh, niet meer mogelijk uit de AWBZ. De gemeente zou dat moeten overnemen. Ja. We hebben gekeken hoe dat nu uitwerkt en dan zie je dat uh, voor een korte periode mensen dat wel in hun omgeving opgelost krijgen. Althans een groot aantal mensen. Maar uh, het gaat natuurlijk niet uh, om problemen die er maar even zijn, maar die langdurig of eigenlijk blijvend zijn. Ja, u bedoelt en, uh, je dus die mensen, terugvallen. Uh, buren, uh, dat soort mensen, um, die doen het wel een tijdje, maar niet de hele tijd. Uh, zo is het precies. En wat zijn de vervolgen? ja. Uh, Nee, dan uh, zie je ofwel dat het leven van die mensen in het ongereden raakt. Dat ze stomme dingen gaan doen. Dat er problemen alleen maar verergeren. Uh, en dan op een gegeven moment komt er natuurlijk toch ABZ zorg uh, in beeld. Maar dan in een verergde uh, situatie. Ja. Dus dat is onhandig. Ja. Dan ben je, zoals ze dat in Engeland zeggen, pennywise pound foolish. Geef dus een concreet voorbeeld. Uh, je ziet voorbeeld. dat mantels... Uh, nou ja, uh, uh, ouders hebben kinderen met gedragsproblemen. Ja. Uh, die ouders uh, hebben dus een gezin wat ze een beetje op koers moeten houden... waar de boel in balans moet blijven. Die ouders hebben daar steun mee nodig om dat kind met dat gedragsprobleem uh, nou, te coachen, te helpen... af en toe over te nemen, zodat ze even daar geen zorg aan hebben. Als dat niet op tijd gebeurt, stort dat systeemje in. Uh, en het gevolg kan zijn dat dat kind veel intensievere begeleiding nodig heeft... Uh, vanuit de psychiatrie, om het maar zo te zeggen... Ja. Uh, dat, dat gezin, die andere kinderen in het gezin tekortkomen, dat die ouders overbelast raken. Ja, dat zijn gevolgen van uh, bezuinigen op, uh, wat dan heette, lichte begeleiding. Maar je kunt de overheid toch ook niet opzadelen met ieder individueel probleem? Uh, je hebt als Nederlandse samenleving afspraken gemaakt welke dingen je in de solidariteit doet... Uh, dus u zegt de overheid, dat is prachtig. Maar die AWBZ-premie betalen we gewoon met z'n allen. Ja, maar goed, de uitvoering uh, ligt bij, bij de ik, gemeente. U betalen allemaal daar aan mee. Maar de uitvoering uh, ligt bij de gemeente en dat is de overheid. En het kabinet de de AWBZ-uitvoering nou uitvoering om... ligt bij zorgkantoren, bij zorgverzekeraars. Ja. En de gedachte is, laten we het daar weghalen en bij de gemeente onderbrengen. Ja, dat is een bezuinigingsoperatie want we moeten met z'n allen ook bezuinigen. En dus krijgen die gemeente die taken erbij. Daar er zitten ze überhaupt zelf niet op te wachten trouwens. Maar het is wel kabinetsbeleid. Uh, en het is onverstandig, kabinetsbeleid. En het nieuwe kabinet heeft gezegd... nee, we gaan niet alleen die lichte begeleiding eruit halen... we gaan alle begeleiding eruit halen. Dan zou je dus eerst even moeten kijken... of die eerste shift die je gedaan hebt in 2009... of die goed uitwerkt. Ja. Dat blijkt niet het geval te zijn. Mm. Dus dan ben je onverstandig om er maar weer nieuwe dingen overheen te leggen. Zonder dat gemeenten voldoende in staat zijn... om voor bijzondere groepen... GGZ-clienten, mensen met een verstandelijke beperking... Ja. Uh, om daar adequaat de opvang voor te organiseren. Juist. Nou zou je net... Uh, Pennywise Pound Foolish, en met andere woorden... Ja. Uh, je denkt te bezuinigen, maar het kost je op de langere termijn veel en veel meer geld. Wat zou het kabinet wel moeten doen dan? Uh, ze moeten volhouden. Laat ik eerst even wat ze moeten volhouden. We hebben met elkaar in Nederland afgesproken dat je pas AWBZ-zorg krijgt... wanneer daar een strenge indicatie voor ligt. Dat moet je handhaven. De toegang tot AWBZ uh, is goed geregeld. Eh... Uh, dat is ooit bedacht wanneer je dan die AWBZ zou kunnen krijgen. Ja. Morrel daar dan even verder niet aan. Zorg dat het effectief en goed gebeurt. Ja. Uh, en als je al dingen wil veranderen, probeer minder bureaucratie uh, te hebben. We hebben allerlei organisaties die zich ermee bemoeien... die plannen maken, die veranderingen willen. Als je al verandert, leg meer regie bij de cliënten zelf. Laat die meer sturen nadat ze die indicatie gekregen hebben. Daar zou het handiger van worden en goedkoper van kunnen zijn. Goed, dus dat is uw aanbeveling aan het adres van uh, het kabinet. Hebben we uiteraard ook de minister van Volksgezondheid, dat is Edith Schippers, om een reactie gevraagd? Wil niet in de uitzending reageren. Maar haar woordvoerder uh, geeft in een uh, mail op drie punten wel een reactie. Laten we eens even één een voor één aflopen. En ik citeer. Ten eerste laat de minister weten dat ze zich realiseert dat mensen de gevolgen voelen van deze door het vorige kabinet genomen maatregel. Maar destijds is er een vangnet ingesteld. Alle mensen die minder begeleiding kregen of anderszins in de problemen kwamen, konden zich melden bij de organisatie MEE, M -E -E, hoofdletter, die hen dan zou helpen. Heel weinig mensen hebben zich hier gemeld. Einde citaat. Uw reactie. Uh, MEE uh, is een organisatie die bekend is bij mensen met een handicap. Ja. Uh, maar bij mensen die psychiatrische problemen hebben of bij ouderen... Ja. is de mee een volkomen onbekend instituut. Ja, goed, dat is dan een probleem van mee en van die mensen. Maar er is een instituut waar ze zich kunnen melden. Het zou een probleem van de minister moeten zijn. Je kunt natuurlijk zeggen, meld je maar bij mee... maar als nooit iemand ervan gehoord heeft of mee niet, niet, niet, niet zichtbaar is... of niet bekend is wat hij voor jou te bieden heeft... Uh, is dat een beetje een makkelijke afschuifoperatie. Goed, dus uh, u zegt, ze schuiven het wel heel makkelijk af door te roepen... Uh, ga maar naar mee, terwijl niemand weet dat mee bestaat. En voor zover mensen zich bij meegemeld hebben... hebben die wel mee denk dan mee over een oplossing. Dus mee heeft niet een oplossing. Mee denkt met jou mee over hoe het dan verder zou moeten gaan. Ja, nou, dat is toch uh, heel wat. Uh, en dan blijkt dus dat er tijdelijke oplossingen gevonden worden. Ja. Maar dat voor langdurende problemen de oplossingen heel vaak niet gevonden worden. Goed, tweede punt. Gemeenten bieden wel degelijk oplossingen voor mensen die hun begeleiding verloren of zagen uh, verminderd. Alleen uh, wel andere oplossing dan uit de AWBZ. Met andere woorden, komt dan misschien uit een ander potje. Misschien niet uit die AWBZ. Maar gemeenten doen echt wel wat voor die mensen. Uit die uh, monitoring die wij gedaan hebben... we hebben 7500 reacties gekregen de afgelopen tijd... van mensen die ervaringen hebben opgedaan. Dan zie je dat gemeenten met... Uh, het vrij aardig doen als het gaat om ouderen, in ja. het algemeen. Ja. Uh, en, en, en laat ik maar even zeggen, misschien is het niet een helemaal goed woord, makkelijke handicaps. Maar zodra de problemen van mensen wat ingewikkelder zijn, uh, psychiatrische problemen, verstandelijke handicap, dan zien we uit die monitor dat gemeenten daar helemaal geen idee van hebben wat voor vragen dat met zich brengt. Nee, maar u bent van de deskundigheid de bij de gemeente is onvoldoende. U bent van de samenwerkende ouderorganisaties, dus wat u betreft is het goed geregeld dan? Voor, een, uh, uh, voor ouderen, grosso modo gezegd kun je zeggen... Uh, heeft het zich redelijk gezetteld. Goed, dan het laatste punt uit de reactie van het ministerie. Ik citeer wederom. Met betrekking tot het verzoek tot een regelstop... moet ik naar het regering gedoogakkoord verwijzen. Daarin staat een aantal aanpassingen van de AWBZ aangekondigd. Die zijn nodig om de AWBZ voor de langere termijn beschikbaar te maken... en te houden voor mensen die het hardst nodig hebben. En uiteraard zal de invoering van deze wijzigingen... met breed implementatie en communicatie communicatietraject gepaard gaan... zodat alle betrokkenen de kans krijgen op veranderingen te anticiperen. De regelstop zit er dus niet in. Daar worden we toch niet blij van, meneer Kochelman. En Nou, überhaupt uh, niet van de zinsbouw, moet ik zeggen. Maar nee, dat, dat wou ik wel zeggen. Ja. Uh, uh, uh, dus het is weer met een, met een kaaschaaf en een stofkam en een beetje eraf... voortdurend wijzigingen. Ja. Uh, vorig jaar... Uh, uh, heeft men bedacht, uh, mensen met psychiatrische problemen... die begeleiding krijgen, moeten ook een eigen bijdrage gaan betalen. Uh, dat betekent dat een derde van die mensen denkt... nou ja, uh, ik houd er mee op. Ja. Uh, het is allemaal onrust. Goed, uh, met andere woorden. Uh, het is allemaal zegt... onrust van bureaucraten die, die dat organiseren. Ja. Leg meer regie bij cliënten zelf. Juist. En uh, blijf met je vingers nou eens vijf jaar van die afb af. Want al die maatregelen die zich op elkaar stapelen... zorgen er alleen maar voor dat straks veel en veel meer geld nodig is... om de zaak weer te repareren. Dat is de kern van die boodschap. Zo is het. Wim van Minnen, ik dank u wel. Ranking the News. De vraag van vandaag. Elke dag stellen wij u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Nederland doet ook mee aan de interventie in Libië. We sturen onder andere een KDC-10. Tankvliegtuig is dat. Waarbij F-16's al vliegende kunnen worden bijgetankt. De vraag is alleen wie betaalt die kerosine? Luitenant-kolonel Bogaert is werkzaam bij de luchtmachtstaf te Breda. En die kent het antwoord. Als wij vliegtuigen van bondgenoten in de lucht aftanken, dan uh, wordt dat natuurlijk bijgehouden in, in de KDC-team. Uh, vervolgens na terugkeren uh, op de grond wordt, uh, worden rekeningen opgemaakt. Van we hebben aan, aan dat land zoveel kerosine verstrekt en aan ander land uh, andere hoeveelheden. Die rekeningen die worden opgemaakt, geverifieerd en vervolgens verstuurd aan de klant met het verzoek om tot betaling over te gaan. Het is eigenlijk net als dat je met je auto afrekent bij de pomp. Alleen, we hebben een administratieve procedure, want pinnen in de lucht is nog niet mogelijk. Goed, zo modern is het allemaal dus nog niet. Al dus de luitenant-kolonel Bogaert, werkzaam bij de luchtmachtstaf. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u dan naar Goedemorgen Nederland. caro.nl voor uw minuut Ranking the News. Terug nu naar Tuil. In de buurt van Zalbommel is dat, als ik me niet vergist. Roy Heerkens. Ja, dat klopt. In de buurt van Waardenburg ook. Ja, en dit is hem, hè? Dit is hem. Ja. Beschrijf hem eens. Uh, weinig ziektegevoelig, uh, goed bewaarbaar en uh, een lekkere, harde, stevige appel. Ja, dat zijn meer de eigenschappen hè, van de appel. Uh, het is een uh, ja, helder rode, klein appeltje, zou je kunnen zeggen. He, ze liggen hier in grote kisten bij elkaar. Op het oog een normale appel. Waarom bent u hem gaan telen? Uh, ja, omdat je weinig ziektegevoelig is en productief. En er toch een goede smaak. Nou, we staan hier in het zonnetje. Prachtige boomgaarden. Nog geen appels natuurlijk. Hè? De eerste kleine appeltjes uh, zo in mei, hè, verwacht u? Ja, begin mei. Ja. En ja, dit ja. is een bijzondere appel. Wat is het bijzonder aan deze appel? Uh, ja, dat die uh, allergie uh, hebben ze nu onderzocht. Hè? Dat die, uh, voor mensen die allergie hebben tegen appels, uh, dat ze die kunnen eten. Nou, en Bert Meulenbroek, die weet daar meer van, van de Wageningen Universiteit. Hè. Um, deze appel. Normaal gesproken veretelen jullie de appels op, op smaak, op uiterlijk, ziekenresistentie, hoe de boom is. Um, en dat is ook deze keer gebeurd. Dat klopt, dat is ook met deze appel gebeurd. Ook deze appel hebben we in eerste instantie geselecteerd op uh, smaak, productiviteit, weinig ziektegevoeligheid en goed te telen voor de fruittelen. En nu is het zo dat deze appel ja, zodanig veredeld is... dat ook mensen met een appelallergie de appel kunnen verdragen. Nou, dat was eerlijk gezegd meer een bonus... Op een gegeven moment is er een uh, Europees onderzoeksproject gestart in Wageningen. Samen met uh, collega-instituten in, uh, door Europa heen. In dat onderzoek hebben ze ongeveer 80 rassen uh, uitgeprobeerd. om te kijken of die al of niet gevoelig zijn voor. Uh, uh, of mensen daar gevoelig voor zijn voor uh, allergie. En daarbij is dit ras samen met Santana. als twee rassen naar voren gekomen die niet gevoelig zijn voor mensen die allergie hebben voor appel. Oké, okay, dus niet bewust zo veredeld, maar eigenlijk bij toeval ontdekt. Klopt. Ja, in Nederland hebben naar schatting meer dan 300.000 mensen last van een appelallergie. Uh, die allergie die wordt veroorzaakt door bepaalde op zich ongevaarlijke eiwitten, hè? klopt dat? In principe zijn dat ongevaarlijke eiwitten, ja. ja Luud Gielissen van de Wageningen Universiteit, allergiedeskundige. Um, ja, en dat verzorgt dan als je zo'n appel eet voor jeuk, irritatie, um, dat soort zaken. Ja, zwellingen in de mond, blaasjes, uh, mensen hebben er gewoon last van of vinden gewoon de appel heel erg vies. Ja, en nu zei u, van 300.000, dat vind ik nog aan de lage kant. Terwijl ik dacht, dat zijn er ontzettend veel mensen in Nederland. Ja, dat komt mensen die last hebben van hooikoorts in het vroege voorjaar. Dus last van, van bergenstuifmeel. Uh, dat zijn de mensen die uh, appelallergie ook kunnen ontwikkelen. En, uh, maar je hoort het niet zo vaak, hè? Je hoort ja. in tegenstelling tot bijvoorbeeld gluten of noten, hoor je niet zo vaak, ik heb een appelallergie. Nee, omdat de mensen de appel dan niet eten en daar praten ze ook niet over. Maar uh, bij ons op het instituut was het geen enkel probleem om vrijwilligers genoeg te vinden om uh, mee te doen aan het onderzoek naar... Uh, die waren wel degelijk dus ook allergisch ja, voor appels. Ja, echt appel je zou zeggen, dan eet je een ander stukje fruit. Maar toen zei u mij al, die zijn ook vaak allergisch voor andere stukken fruit. Ja, perzik, kers, pruim, peer. Vaak hebben ze daar ook last van. En dat komt door die kruisreactiviteit met dat berkenstuifmeel. Dus nu, okay, nu, nu is het bij toeval ontdekt, hè. Dat, dat die appel is gewoon geteeld en, en veredeld. En nu blijkt dus dat mensen die een allergie hebben hebben voor appels die toch kunnen eten kun je nu ook gewoon bewust zo gaan selecteren dus bewust soorten gaan uh, veredelen die, uh, waardoor mensen ook appels kunnen eten uh, in principe is dat mogelijk want de genetische eigenschappen die, uh, die zijn bekend maar die, die zijn nogal complex dus vandaar dat het uh, niet gemakkelijk is om... Uh, wat moet je te daarvoor eten? doen? Uh, ja, je moet dan zoeken naar, uh, naar, naar stukjes, naar, naar, zeg maar, naar vlaggetjes in het, uh, in het erfelijk materiaal. Waardoor je dus uh, kunt zeggen van nou dit uh, ras is wel en dat ras is niet hoogalleging. Ja, en zitten die soorten er wel aan te komen? Uh, voorlopig denk ik dat we het nog vooral met, uh, met selectie moeten doen. Maar we zijn dus op zoek naar, uh, naar, naar die genetische... Vlaggetjes, zeg maar. Oké, okay, de Elise Appel dit jaar nog maar mondjes maar te vinden hè, omdat het nog een relatief nieuw ras is en de appel nog maar op een paar plekken geteeld wordt, zoals hier in tuil. Zij Roy Hickens. Straks Turkije ook in actie tegen Libië, maar bepaald niet van harte. Eerst nu het goede nieuws. Positive News network. Elfnes. Nou, dat is fijn. Een nieuwe hondenuitlaatplaats voor de deur. Ja, zeg maar aan de, ja, bij mij aan de overkant van de straat, zeg maar. Dus ik heb gewoon de straat voor mij. En dan, ja, gelijk daarna, dan begint het. Ja. En er is een groenveldje en ja, dan is er water, zeg maar. Maar ja. de strook is op zich ook niet zo veel breed. En aan de overkant, op dat groenveldje, kan je ook uh, je auto parkeren, zeg maar. Ja. Maar dan moet je dus op het hondenterrein staan. Ja, dus als je dan uitstapt, sta je midden in de stront. Ja. Bij mij gaat het er ook om, kijk, als ik hier voor mijn raam zit, dan heb ik ja, toch een prachtig uitzicht op het water en een bruggetje. Ja, dat ik daar nu zeg, maar soms, uh, jij ja, zegt, je zit s ochtends een bakje koffie te drinken, dat je dan op, op poppende honden zit te kijken. Ja. En ik vind dat gewoon onsmakelijk. Ja, dat is het ook. Ja. U had gewoon op een ochtend opeens kakkende honden voor de deur. Ja. Hallo. Lili. Hallo. Hallo. Ze zijn lekker, hè, dit jaar, of niet? Ja, zeker. En vroeg. Ja, vroeg, hè? Ja. Want het is echt uh, niet normaal meer zo vroeg. Ja. Want wat is het? Uh, nou ja, maart. Het is echt heel vroeg. Ja. Nee, de, de lente die accelereert volgens mij. De... Ja, het is eigenlijk belachelijk vroeg. Ja. Ze gingen in één keer heel hard. Ik merk ook dat ik er helemaal niet klaar voor ben nog. Het is veel te vroeg. Ja, precies. In één keer staken ze de kop op. Poh, vroeg, hoor. Ja. En hoe smaken ze? Ja, geweldig zoals elk jaar. Dus dat ze zo idioot vroeg zijn, dat heeft verder geen invloed op de smaak? Ze zijn wel lekker. Vooral ook omdat ze eerste versen natuurlijk wel zijn. Ja, dat is het voordeel van zo vroeg natuurlijk. Het is ook kakelvers. Het voordeel van het seizoensproduct, dan uh, is het elke keer extra lekker als ze weer uh, op menu kunnen. En de smaak is ook echt uh, ja, goed? Ja, zeker. Ja. U heeft al een partijtje bereid. We hebben zeker al een partij bereid. De eerste hebben we meteen uh, voor onszelf uh, gereserveerd natuurlijk. En ondanks dat het zo vroeg is, loopt het storm al of niet? Nou, er komen hier al verschillende mensen aan de deur. Maar wij zijn eigenlijk verrast door de vroegheid. Ja, het is echt uh, heel vroeg. Het dus onze winkel... Uh zijn we nu nog aan het inrichten. Dus we moeten nog even gedeeld hebben tot zaterdag... voordat ze weer uh, terecht kunnen. Het is zo vroeg dat u eigenlijk uh, overvallen bent. Ja, precies. We zijn ja. eigenlijk een beetje overvallen. We zouden eigenlijk pas uh, 31 maart uh, de seizoenswinkel openen. Maar, uh... maar omdat ze zo uh, nou ja, idioot vroeg zijn, gaat u een week eerder open? Ja. Zijn ze ooit, ooit eerder zo vroeg geweest? Ja, ze zijn wel ooit eerder. Mijn man vertelde toevallig pas dat ze... Uh, Volgens mij was het, is het al twintig jaar geleden toen waren ze hier uh, op 19 maart al. Oké, okay, dus het is geen record. Het is geen record, nee. nee. nee. Dus we moeten ook niet overdrijven, want ja, nou, zo vroeg is het nou ook weer niet. Oké, okay, dag. Dag. Ik zat nog even te denken, maar um, dat veldje bij u voor de deur... Ja. daar mag ik mijn hond ook uitlaten? Ja. Nou, dan kom ik binnenkort even langs. Doe we meteen een bakje koffie. Brengen <tie> van het Goede Nieuws was Kalle Johan de Zwart. Why I've been sitting here by the phone. Why didn't you call me? I've been pacing all night long. I never heard you rain, Sitting here listening. All night long.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 Oh, yeah. Why didn't you call me? 7 minuten voor tien, dames en heren. Turkije gaat meedoen aan de NAVO-missie... die het wapenembargo tegen Libië moet handhaven. Maar Turkije doet niet mee aan de aanval om de no-fly-zone te controleren. De Turkse houding in de kwestie Libië lijkt ambivalent. Journalist en Turkije-kenner, Bernard Bouwman, goedemorgen. Goedemorgen. Turkije zendt uh, zes vaartuigen naar Libië. Uh, verraste je dat wel? Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Het verrast me een beetje omdat ze zich de afgelopen dagen natuurlijk vrij... of uh, heel erg negatief hebben uitgelaten... die luchtaanvallen die momenteel plaats hebben. Ja. Maar er staat tegenover dat Turkije natuurlijk een grootmacht is... of althans wil zijn in de regio. Dus als er iets gebeurt in de regio... dan moet Turkije op de een of andere manier er toch bij betrokken zijn. Ja. Dus vanuit dat perspectief verbaast het me weer niet. Nee, maar het levert wel een enorm probleem op uh, in NAVO-verband... zal ik maar zeggen, in de commandostructuur. Want die uh, NAVO is ook van belang voor de no-fly no zone. En daar is dus een probleem. The cat sat ja, kijk, Turkije heeft het volgende uitgangspunt. Aan de ene kant wil Turkije dat uh, Gaddafi opstapt. Dat hebben ze ook een aantal keer klip uh, en klaar tegen hem gezegd. Ja. Aan de andere kant uh, wil Turkije heel graag dat wat er gebeurt in Libië... dat dat met name een humanitaire insteek is. Ja. En dat het erop gericht is om de burgerbevolking uh, te beschermen. En in ieder geval geen uh, Libische burgers te doden. Ja. En dat verklaart eigenlijk die ambivalentie. Ja. Want zo'n wapenembargo, daar kan Turkije aan meedoen. Want dat zorgt ervoor dat er geen wapensland uh, binnenkomt. Die wapens kunnen dus ook niet gebruikt worden om mensen Libiërs te vermoorden. Maar aan de andere kant, Turkije kan daar geen grondroepen of vliegtuigen naartoe sturen. Want dat leidt onvermijdelijk tot burgerslachtoffers. Ja, dus uh, gijzelt de Turkije, uh, Turkije de NAVO, een beetje in zekere zin zou je kunnen zeggen. Heeft dat ook niet uh, te maken met een beetje kenniszinnen, namelijk dat uh, de Turken niet waren uitgenodigd voor die Libië-top in Parijs afgelopen zaterdag? Nou ja, dat is natuurlijk helemaal niet goed gevallen, daar heb je groot gelijk in. Kijk, Turkije vond dat het daar aanwezig had moeten zijn. En uh, daar speelt natuurlijk nog mee dat die top uh, werd uh, georganiseerd door Sarkozy, de president ja. van Frankrijk. En die ligt in Turkije natuurlijk sowieso heel erg slecht, want ja. die wil Turkije niet bij de Europese Unie. Dus uh, En daar komt ook nog eens een keer bij dat Turkije zich een beetje in de wielen gereden voelde. Want. Uh, we krijgen bericht uit Turkije dat uh, Ankara bezig was om achter de schermen een waterstilstand te onderhandelen tussen de verschillende partijen in Libië. Dat er misschien zelfs gezocht werd naar een manier om op uh, een bloedeloze en vrij fatsoenlijke wijze af te komen van Gaddafi. Nou ja, dat is allemaal mislukt. En een van de redenen was natuurlijk door die top uh, in Parijs en alles wat daarna gebeurde. Ja, en nu? En nu... Nou ja, Turkije volgt wat er gebeurt in de regio natuurlijk met hele grote uh, aandacht. En Turkije heeft ook nog een andere, althans heel veel Turken, die hebben ook nog een beetje een ander gevoel. En dat is dat ze het Westen heel erg wantrouwen. Ze wantrouwen zeker Amerika, zeker Frankrijk. En dat heeft nog alles te maken met die erfenis van de Irak-oorlog. Ja. Heel veel Turken denken eigenlijk van het enige wat het Westen wil uit het Midden-Oosten is olie en gas... Het gaat helemaal niet om democratie en helemaal niet om het belang van de burgers. Dus wat dat betreft heeft Turkije ook te maken met een uh, publieke opinie die toch heel voorzichtig is. Ja, Gaat het de toch... Turken trouwens niet om olie en gas? Oh. Nou ja, de Turken die hebben ook uh, economische belangen in Libië. dus Ik wou maar zeggen, zijn het, zeg. ook, zijn het ook geen engeltjes? Nee. En er komt nog bij, natuurlijk, dat er ook heel veel Turkse burgers overigens in Libië zijn. Dus dat ja. is ook een reden om voorzichtig te zijn. Goed, en er zijn er ook nog twee verkiezingen in juni in Turkije. Dus zo uh, plat zal het ook wel zijn dat dat ook nog een grote rol speelt, hè? Stel je voor dat er een Turks vliegtuig daar boven Libië vliegt, ja. omverkeerd gooit, die op een schootje terechtkomt. Ja. Nou ja, Gaddafi gaat dat onmiddellijk opnemen en de hele wereld door verspreiden. Ja. Om dus ook in Turkije terecht En Dat zou desastreus zijn voor die verkiezingen. Goed, laatste vraag, Bernhard. Er is een nieuwe top in aanloop, namelijk in Londen, komende dinsdag. Waar alle betrokken landen van de coalitie praten over de aanpak van Libië. De Turken zijn daar bij mijn weten wel voor uitgenodigd. Wat gaan ze daar zeggen? Wat we gaan zeggen is dat de burgerbevolking beschermd moet worden, dat er onderhandeld moet worden, dat Gaddafi misschien weg moet, maar op een fatsoenlijke manier. Dat er zeker geen uh, grondtroepen naar Libië toe moeten. En dat als uh, indien mogelijk dat alles onder de paraplu van de Verenigde Naties moet. Want dat is de goede juridische weg in de internationale gemeenschap, zegt ja. Goed, dat was volgens mij een resolutie. Maar goed, daar praten we dan een andere keer over verder. Bernard Bouwman. Ik dank je wel. Straks, dames en heren, Nederland is niet goed voorbereid op een nucleaire ramp, zegt het RIVM. In het vervolg van Goedemorgen Nederland, naar de reclame en het nieuws van 10 uur, gelezen door Jan van der Putten. Tot zometeen.